Zes uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Curaçao minister Navarro van Justitie wil een offensief beginnen... tegen de georganiseerde misdaad op het eiland. Die strijd kan het eiland volgens de minister niet meer alleen aan. Hij roept daarom de hulp in van Nederland... en de omliggende eilanden Sint Maarten en Aruba. Geluiden dat de lokale maffia is doorgedrongen... tot de hoogste politieke regio's op het eiland doen al langer de ronde. In het Justitieel Koninkrijksoverleg in januari... zal worden gesproken over zo'n gezamenlijk offensief... tegen de georganiseerde misdaad. Staat. Het Rode Kruis heeft een tekort aan voedselpakketten voor de slachtoffers van de orkaan Hayan in de Filipijnen. Volgens verslaggever Matthijs van der Wiel, die in de stad Ormak is, was het Rode Kruis op het moment van de orkaan nog bezig met de naweeën van een grote aardschok. Door de combinatie van twee rampen raken de voorraden van de voedselpakketten op. Vandaag zijn er herindelingsverkiezingen... voor de nieuw te vormen gemeente Alfa aan de Rijn in Zuid-Holland... en in de Friese Meren, Heerenveen en Leeuwarden in Friesland. De rest van Nederland stemt pas op 19 maart voor de gemeenteraad... maar omdat deze vier gemeenten te maken krijgen met een herindeling... zijn de verkiezingen hier naar voren gehaald. De Israëlische regering staakt haar onderzoek... naar de mogelijke bouw van duizenden nieuwe woningen... in Israëlische nederzettingen op de westelijke jordaan -oever.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 Eerst kan het mistig zijn, later vandaag schijnt de zon geregeld. Vanmiddag wordt het 9 tot 11 graden. En waar het mistig wordt, is het iets kouder. En waar het een zwakke tot matige westen tot noordwesten wind. Morgen meer kans op regen en dan staat er ook weer meer wind. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal het Lara Rensen. Goedemorgen op deze woensdag 13 november. Je hoorde het, de nood is nog altijd hoog op de Filipijnen. het wordt er niet beter op. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in de stad Oormak... en ontdekt daar dat het Rode Kruis voedselpakketten tekort komt. En dat al na enkele dagen na de ramp. Hoe moet het verder? Matthijs van der Wiel doet verslag en het Rode Kruis reageert vanochtend. Grote onduidelijkheid ook over het aantal doden. Daar praat ik over met hoogleraar Rampenstudies, Georg Frerks. Het draait ook aandacht voor het bezoek van Marine Le Pen aan PVV-leider Wilders. Minister Janine Hennis plasgaard verdedigt vandaag haar defensiebegroting. Maar ze is eerst bij ons te gast in het Radio 1-journaal. Nieuw vragen aan haar kunt u nog altijd kwijt op vraaghetdeMinister.nl. En Mark Robin Visser, die heeft vandaag geen schroevendraaier... in de hand maar een rood potlood. Jawel, en we zijn er op tijd bij... want straks om half acht gaan de stembussen open in Jouwert. En muziek is er ook vanochtend onder andere van Natalie in Broekle I thought I saw a man wat to lie. But he was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. You couldn't be that man I adore You don't seem to know, seem to care What your heart is for My inspiration has run dry Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Patiënten hebben niet veel vertrouwen in het medisch tuchtcollege. Dat staat in een evaluatierapport dat is opgesteld in opdracht van minister Schippers. Deze hartpatiënt bijvoorbeeld legt in Nieuwsuur uit waarom zijn vertrouwen zo broos is. Ik was eerlijk gezegd al niet eens hoopvol toen we de klacht deponeerden daar. Omdat het tuchtcollege heeft zo'n slechte naam wat betreft het behandelen van klachten, het toewijzen van klachten. Maar mijn advocaat uh, vond dat de weg, dus ik, uh, ik ben er gewoon in meegegaan. Na een foute diagnose van zijn huisarts besluit hij, ondanks zijn wantrouwen... een aanklacht in te dienen bij het Tuchtcollege. Verontschuldigingen van zijn dokter veranderen daar niets aan. Toen uh, heeft ze me gebeld, om, want ze wilde langskomen... om uit te leggen waarom ze tot die foute diagnose is gekomen. Ik heb haar gewoon netjes ontvangen en ik heb haar echt op de plek al gezegd... van ik ga jou aanklagen. Dat is geen meelei, nee. nee hoor, helemaal niet. In het rapport staat dat gemiddeld maar 14% van de klachten gegrond wordt verklaard. Hoogleraar Gezondheidsrecht Hubben heeft daar wel een verklaring voor. Die 14% die zijn te verklaren door het feit dat heel veel klachten... bij een terugcollege komen die daar eigenlijk niet thuishoren, naar onze mening. Zoals? En dat gaat dan heel vaak om klachten die betrekking hebben... op de communicatie tussen de dokter en de patiënt. En dat zijn zaken die naar onze mening eigenlijk ergens anders thuishoren. Namelijk bij de klachtencommissie van het ziekenhuis... Het rapport wordt, eh, van die commissie wordt deze week aan de Tweede Kamer gestuurd. In Reuver liepen gisteravond zo'n 1200 mensen mee in de stille tocht... van het driejarige meisje dat vorige week werd gedood door haar vader. Burgemeester Dassen was een van de deelnemers. Het is een uh, indrukwekkende dag. Nog steeds uh, gaan onze eerste gedachten uit naar familie en nabestaanden. Maar je hebt vanavond ook kunnen zien... als er zoveel mensen hun medeleven betuigen en meelopen in deze stille tocht... dan laat dat ook wel zien dat de hele gemeenschap meeleeft. De tocht voerde ook langs het huis waar het incident plaatsvond en dat riep veel emoties op. Heel indrukwekkend, ja. Ik heb. Nee, sorry hoor. Ik heb negen kleinkinderen en dan weet je wel wat het door je heen gaat. Als je zoiets mee mag, maken. Ja. ja, het is verschrikkelijk. Gisteravond laat brak er brand uit op een industrieterrein in Nut, in het zuiden van Limburg. De brandweer hoort u rond half twaalf is gisteravond een zeer grote brand uitgebroken aan de Niekstraat in Nut. En het betreft een felle uitstaande brand bij een verfgroothandel. Om kwart over twee werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijfspand kon niet gered worden, omliggende panden wel. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar dat levert volgens de brandweer geen gevaar op voor de omgeving. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal geschatte slachtoffers van de orkaan in de Filipijnen is naar beneden bijgesteld, dat zei president Aquino gisteravond in gesprek met CNN. I think is too much, is Inmiddels komt de hulpverlening langzaam op gang. Vanuit alle windstreken komen vliegtuigen met hulpverleners, bijvoorbeeld uit België. We are here to help the Philippine Population. And they are suffering quite a lot. And I hope we can do a lot voor them: bringing, bringing medicines en bringing clean water. Medicijnen en schoon water worden gebracht. Volgens de Filipijnse regering hebben meer dan 2 miljoen mensen dringend voedselhulp nodig. Onder hen bijvoorbeeld bijna 300.000 zwangere vrouwen of vrouwen met pasgeboren baby's. Wetenschappers van de Universiteit van Leuven deden een opvallende ontdekking. In de tien meest gelezen bibliotheekboeken werden sporen aangetroffen van drugs. Ja, we hebben inderdaad iets gevonden en het was voor ons toch ook wel verrassend. In die zin, we hebben eerst gekeken naar cannabis, een populaire drug, en dat was nergens aantoonbaar. Dus goed nieuws, drugvrije boeken. Maar een andere populaire drug, cocaïne, dat was overal aanwezig. Een score van 100 Cocaïne in alle boeken, en dat had de onderzoeker niet verwacht. En dat was toch wel wat verrassend, omdat je weet... ja, er zijn kinderboeken bij, gelijk Jommeken hier voor mij. 50 tinten grijs, die scoorde als het ware even slecht. Ja, naast cocaïne vertoonde een tweetal boeken... waaronder 50 Tinten Grijs, van E.L. James... ook sporen van het uh, herpesvirus. Eet smakelijk. Het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Canvas-programma... Man over boek. is zover het nieuwsoverzicht. Kijk ik met u in de kranten van vanochtend. Uh, Volkskrant bijvoorbeeld, voorpagina... Foto's daar um, van de toestand op dit moment op de Filipijnen. Um, ik zie met een indrukwekkende foto ook weer hoor. Een oude vrouw met een hoofddoek om, wat apathisch voor zich uitstarend, kijkend, uh, op een plastic stoel, plastic tuinstoel. En ze wordt opgetild, verplaatst door uh, twee militairen. En een andere man op de foto draagt een uh, gewonde op zijn rug. En achter hem loopt iemand met een uh, infuus voor deze man. Voorpagina van het AD doet een beetje een beroep op uw geweten. Hoeveel hulp krijgt hij van u? En dan ziet u op die voorpagina een foto van een klein Filipijns jongetje... met een fles water in zijn handen. Vrijwel naakt. Hij heeft alleen een broekje aan. Um. En daarnaast een staat wat u eerder gaf bij rampen. Bijvoorbeeld um, tsunami 2005 gaf u 208 miljoen euro in totaal. In Haiti, uh, daar de aardbeving, gaf u 110 miljoen. En uh, voor Kosovo in 2000 gaf u 55 miljoen. En op dit moment is er voor de Filipijnen 2 miljoen. Verder nieuws op de voorpagina's. uiteraard het rendezvous vandaag van Wilders en Le Pen. De nieuwe vlam van Wilders, zo wordt ze genoemd op de voorpagina van NRC Next. Vandaag is Marine Le Pen van het Front Nationaal op bezoek bij Geert Wilders in zijn eigen PVV. Is niet iedereen daar blij mee, zo weet NRC Next. De FD schrijft over zware industrie. Zware industrie krijgt klappen volgens de krant... De zware industrie in Europa, inclusief die in Nederland... krijgt de komende jaren veel meer last van concurrentie... uit de Verenigde Staten en Azië. Europese bedrijven zijn in het nadeel... doordat de energiekosten in Europa veel hoger zijn. Al dus een conclusie van het IEA in het FD. En tot slot nog eventjes naar de voorpagina van de Telegraaf. Want het belangrijkste nieuws daar... is dat Estelle breekt met Badder. Zij is op zoek naar rust... Um... En uh, is enorm afgevallen volgens de Telegraaf. En zij kan het even niet meer aan. En hebben afgesproken samen dat ze elkaar even met rust laten op dit moment. Weet u dat ook weer. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Turn, turn up the song. Takes me Higher than the sun, hoorde u van Kien. Het is 17 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ga door naar Mark Robin Visser. Want die is vanochtend in Leeuwarden. En dat heeft te maken met verkiezingen. Leg dat eens uit, Mark Robin. Ja, het is zover. Het is zover in Leeuwarden en ook een aantal uh, andere plaatsen hoor, trouwens in, in Nederland. Er uh, vindt een herindeling plaats. En daarom gaan straks om half acht de stembussen open. Het zijn natuurlijk lokale verkiezingen. Ik ben nu in Leeuwarden voor het partijkantoor van de Partij van de Arbeid. En er hangt een hele grote poster boven de deur. Henk werkt. En dan we, zien we een heel groot gezicht van een man. En ik neem dan aan dat dat Henk is. En Henk die hangt overal in de stad. En Henk gaan we straks uh, spreken... Is de wethouder van Economische Zaken heel grappig. Naast Henk, eigenlijk meteen, Paul naast Henk, daar hangen allemaal VVD-posters. En de VVD hier in Leeuwarden zit in de oppositie. Hij wil dat natuurlijk graag veranderen. En uh, doet dat met slogans als licht in de duisternis. Als stichtend. En ook veilig stappen van Kamer tot Kroeg. Kijk eens aan. Nou, het is wel duidelijk waar de VVD naartoe. Wel, dat lijkt me in ieder geval heel aardig. Daar gaan we natuurlijk ook, want die wonen dus naast Henk. Dus dat is heel leuk. Dus dan ah, doen we handig. eerst Henk. En dan gaan we, bellen we daarna eh, bij de VVD aan. Ja. Dan hebben we dat meteen eventjes zo in één hap. Hebben we dat zo even te pakken. Hè. En dan zijn de stembussen nog niet eens open, moet je nagaan. Dan hebben we dat allemaal al, al gehad? Ik zei het al, het zijn natuurlijk geen landelijke verkiezingen. En eh, politici in Den Haag, die eh, zullen ook niet toegeven dat ze hier natuurlijk eh, met argus ogen naar kijken. Maar ze zijn hier wel allemaal geweest. Luister maar eens even mee naar afgelopen zaterdag. Wat hier speelt zijn lokale thema's. Als je kijkt naar Leeuwarden, doen bijvoorbeeld hele andere partijen mee dan landelijk. PVV doet niet mee, SP doet niet mee, maar wel lokale partijen. Dus het is altijd heel moeilijk om dat te vergelijken. Er zal met heel veel speciale belangstelling naar deze verkiezingen worden gekeken. Niet alleen hoe het met de VVD gaat, maar ook hoe het met GroenLinks gaat. Dat interesseert mij nog meer. Ik vind het spannend omdat ik wel merk dat de mensen toch met arge ogen naar de politiek kijken, ook lokaal. En uh, de politiek over één kamp uh, scheren ook. En uh, er is best nog heel veel verscheidenheid ook in. Niet alle partijen dragen ook uh, de hoofdverantwoordelijkheden. Uh, ik ben erg benieuwd of hier de opkomst uh, ook een beetje goed zal zijn. Daar zijn grote zorgen over. Of dat wel zal gaan uh, gebeuren. Dus uh, we kijken allemaal wel ook richting uh, deze steden uh, komende woensdag. Ja, we kijken. We kijken en we luisteren natuurlijk ook. Heb je ze allemaal herkend? Mark Rutte, Dietrich Samson. Bram van Oijk en Arie Slob, achterinvolgens. En ze waren allemaal afgelopen zaterdag op de markt hier in Leeuwarden... om daarop te hameren dat het hier over lokale verkiezingen gaat. Nou, wat zijn de thema's hier? Dat willen we natuurlijk graag eh, weten. En we horen we hoorden Arie Slob het hebben over de opkomst. Nou, we gaan straks eh, vanaf een uur of acht eens dus even bij het gemeentehuis kijken... waar een van de stembureaus is, om te zien hoe het met die opkomst eh, gaat. En dat is natuurlijk toch interessant, omdat we straks en al die andere gemeenten in Nederland... in maart volgend jaar ook naar de stembus gaan. Ja, precies. Ja, en je kan die uitslag natuurlijk naar eigen believen invullen. Na, na o, de zeker? Hand. Ja. ja. Nou. Met een rood potlood. Zo is dat. Bij deze. <laughs> Mark Rovin Visser. Spreek hier straks vanuit Leeuwarden oh, bij Henk. Het um, is tien minuten voor half zeven. Ik begrijp dat wij naar de Filipijnen kunnen. Naar onze verslaggever Matthijs van de Wiel. Uh, nog steeds zijn grote aantallen mensen op de Filipijnen niet bereikt door hulporganisaties. Matthijs is uh, onderweg naar het zwaar getroffen Tacloban. Matthijs, waar ben je nu? Ik kom daar net aan, Lara. Na een lange tocht uh, over het eiland, leten, komen we nu aan. In een buitenwijk is dit uh, van uh, Tacloban. En uh, het verschil is groot, hoor. Met de andere kant van het eiland, waar ik gisteren was. Waar uh, wel heel erg veel windzaden was. Heel veel daken kapot. Eigenlijk alle daken kapot. Maar waar de huisjes nog wel redelijk overeind stonden. Hier aan deze kant van het eiland zijn ook de muren omgewaaid. Is iedere boom geknakt. Zelfs uh, de bamboe.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 qua schade, qua ravage. Maar dan kom je hier in de omgeving van Tacloban en dan blijkt het allemaal nog wel veel erger te kunnen. Mensen hebben hier echt helemaal niks meer. Daar aan de andere kant van het eiland waar we vandaan zijn vertrokken vanochtend. Daar waren ze al bezig met repareren op zijn gemak. Er waren niet veel spullen, maar daar waren ze de draad aan het proberen op te pikken. Maar hier zitten de mensen gewoon langs de kant van de straat te wachten. De, ja, er is gewoon echt niks meer. Als je kijkt naar de kracht de wind. En dan heb ik er nog niet eens over de roetgolf. Um, om het beeld te schetsen, je zag uh, palen, die nog, enkele paal die er nog wel stond, met daaromheen een stuk uh, uh, golfplaat omheen gevouwen. metalen plaat, die normaal op een dak hoort, was er tegen aangewaaid en helemaal eromheen geslagen als een lus. Zo hard heeft het hier gewaaid. Tja, dat zegt inderdaad iets over de kracht van die uh, orkaan. Uh, Matthijs, heb je het idee, want je zegt, ja, mensen hebben helemaal niets meer. Zitten op de grond wachten, Um, ik kan me ook voorstellen dat uh, omdat de nood zo hoog is... het er niet altijd veilig is dat mensen, nou, het slechtste in mensen ook naar boven komt. Ja, wat dat betreft heb ik twee hele verschillende dingen gezien. Ik heb gezien dat mensen heel gedisciplineerd staan te wachten voor een tankstation. Om op een beurt staan te wachten waar iedereen dan één liter brandstof mocht kopen. Waar mensen ook in de rij stonden, heb ik gezien, om, om wat te kopen. Dus wat dat betreft nog geen chaos overal weg hier naartoe. Uh, opeens enorme paniek in een dorpje waar we doorheen reden. Iedereen aan het roepen NPA, NPA. Nou, Wat bleek daar aan de hand te zijn? Een aanval van rebellen. De New People's Army, rebellengroep hier op het eiland, was uit de bossen, uit de heuvels omlaag gekomen en had klaarblijkelijk een reisdepot van de overheid overvallen. Had daar ook geschoten, zeiden sommigen. Nou, de angst stond op de gezichten. Kennelijk zijn die berucht, die rebellen hier. Want alle auto's keerden meteen om, reden weg, Ook mensen op fietsen, op alle mogelijke vervoersmiddelen waren aan het vluchten. Politie kwam, we waren vlakbij een politiebureau. Politie kwam met 25 man sterk naar buiten met getrokken wapens. Ja, het was even heel onoverzichtelijk en heel erg angstig keken die mensen. Er was geen gevaar in de buurt, maar kennelijk zijn die rebellen zo berucht. Het commentaar van de commandant van de politie was, ja, ook de rebellen, hebben honger en daarom hebben ze dit gedaan. Zijn ze naar beneden gegaan? Nou een tijdje later uh, werd de weg weer vrijgegeven. Trok de politie weer uh, zijn gebouw in de kazerne en konden wij veilig uh, doorrijden. Dus we hebben de rebellen zelf niet gezien. Maar dit soort dingen gebeuren dus hier. Tja. Je vertelt dat mensen ja, niets meer hebben. Dat uh, je het ook voor je ziet nu bij Taakloban. Wat eten ze dan? Ja, ze hebben nog wel wat rijst, die dan ligt te drogen op straat, op matjes, op die hele drukke weg waar ook alle mensen hier het gebied mee proberen te ontvluchten in die volgestouwde vrachtwagen, vrachtwagens en busjes. Dan ligt dan op het asfalt zo'n kleedje met rijst, die ligt te, te drogen. Dat is er nog wel een beetje kennelijk. Ik heb ook heel veel verloren rijst gezien, zakken met rijstplantjes die eigenlijk dus de reis van de toekomst moet zijn. Die liggen overal, want die is nat geworden en die is verloren. Dat is een heel gek beeld in een gebied waar mensen dus honger hebben, dat er langs van de kant van de weg uh, honderden van die zakken liggen met ja, voedsel voor de toekomst waar ze niks meer aan hebben. Uh, hoe de voedseldistributie hier in Tacloban gaat, dat, uh, dat weet ik nog niet, want ik kom hier net aan. Aan de andere kant van het eiland waar ik gisteren was, daar sprak ik het, het Rode Kruis en daar vertelden ze toen uh, dat ze veel te weinig voedselpakketten hebben. Dat ze bijvoorbeeld daar uh, de post van het Rode Kruis waar wij waren, dat daar 4000 pakketten waren aangevraagd uh, voor 4000 Gezinnen. Voor drie dagen is dat dan met erin 5 kilo rijst. Nou, ze hadden er 600 gekregen en kunnen uh, rondbrengen. Ze zeggen: uh, het komt niet aan. Het uh, Rode Kruis op de Filipijnen heeft een enorme achterstand. Omdat, van, omdat het van de ene natuurramp naar de andere hobbelt. Was eigenlijk nog bezig met de gevolgen van de vorige aardbeving. Ja, en daardoor is er een groot logistiek probleem. Ze hebben gewoon te weinig om hier uh, aan de mensen te geven. Nou, indrukwekkende verhalen van uh, jou. Matthijs van de Wiel. Komt dus net aan op het zwaar getroffen, in het zwaar getroffen Tacloban op het eiland Leet... en was dus eerder in oormak. U vindt zijn verhalen onder andere op onze website nos.nl... over dat tekort aan voedselpakketten bij het Rode Kruis. En we bellen ook met het Rode Kruis. Zij zijn later in onze uitzending. Het is bijna half zeven. Ik neem u nog mee naar Parijs. Er werd gisteren voor de tweede keer dit jaar een Europese top georganiseerd... over werkloosheid onder jongeren. In Nederland ligt hier rond de 10 procent. In landen als Griekenland en Spanje zelfs boven de 50 procent. Namens Nederland waren minister Asscher en premier Rutte aanwezig... en correspondent Frank Genoud. Ja, kijk, het is natuurlijk een enorm probleem, eh, die jeugdwerkloosheid. Uh, in Europa praat je nu over 5,5 miljoen jonge mensen onder de 25... die een baan willen vinden, maar niet uh, nog vinden. Uh, denk nou niet dat als je zo'n top houdt dat morgen dat probleem is opgelost. Dat natuurlijk niet. Uh, je doet dit om met elkaar inzichten te delen, best practices. Wat wat werkte wel, wat werkte niet. In Nederland hebben we bijvoorbeeld net nog in het uh, uh, akkoord wat we gesloten hebben, het begrotingsakkoord met de drie partijen. Hebben we nog afspraken gemaakt over premiekorting. Als werkgevers iemand een kans geven. Nou, dat type activiteit. We hebben vandaag ook gesproken over. Dat staat nog niet in de top in juli. Wat kun je nou doen om jongeren een bedrijf te laten starten. Dat makkelijker te maken. Is het vooral praten over of worden er ook besluiten genomen? Dit is niet een besluitvormend iets. Want dit is geen officiële Europese vergadering. Dit is ook iets wat echt op het niveau van de lidstaten ligt. Er is op het Europees niveau natuurlijk wel voor landen... met een hele hoge jeugdwerkloosheid ook geld beschikbaar. Dan is dat wel gebonden aan hele strenge voorwaarden. Dat ze ook echt goede plannen maken, die landen. Uh, dus ik vind het heel nuttig. Heeft Nederland er ook wat aan? Want Nederland zit qua jeugdwerkloosheid relatief goed... als je het vergelijkt met andere Europese landen. Heeft zo'n top zin voor Nederland? Ja, ook Nederland heeft op dit moment 167.000 jonge mensen... die geen uh, baan kunnen vinden. Dus uh, ja, uh, wat is laag? Ik vind het eigenlijk wel een heel hoog uh, getal. heel hoog uh, aantal. Uh, en voor al die jonge mensen betekent dat... Dat ze misschien heel graag... Nou, die willen dus graag werken. Want die proberen aan de slag te komen. En dat lukt ze niet. Dus dat heeft ook gewoon uh, sociaal zijn impact. Uh, talenten kunnen zich niet verder ontwikkelen. Mensen kunnen daardoor ook moeilijker... Aan de slag komen in de zin van een huis vinden of, of andere uh, hele praktische dingen organiseren die we allemaal heel normaal vinden omdat we wel werken. Heeft u hier iets gehoord dan wat zinvol kan zijn voor het Nederlands beleid waarvan u denkt, hé hey, dat is een goed idee? Ja, een van de dingen die ik erg interessant vond waar vandaag over gesproken is, is dat het starten van bedrijven. Wat doe je daar nou aan om dat makkelijker te maken? Daar kan ook Europa. Uh, het nodige aandoen. Uh, wat ik interessant vond uh, vandaag, wat naar voren kwam, waren ideeën die bijvoorbeeld leven in uh, Scandinavië en Finland en Denemarken. Uh, waar het betreft uh, de combinatie onderwijs en arbeidsmarkt. Dus in die zin komen ook hele praktische dingen op tafel. Uh, Lodewijk Ascher was hier al eerder vandaag. Uh, de directeur van de arbeidsbureaus, zeg maar de, de grote organisatie in Europa die proberen te bemiddelen, uh, waren hier vandaag. En uh, ja, dat helpt allemaal om die ideeën ook echt uit te voeren. Na de vorige top heeft u gezegd dat uh, Nederlandse deuren openstelt voor talent, werkloos talent, jong talent uit andere Europese landen. Hoeveel zijn er al gekomen? Ja, dat is wat groter gemaakt dan mijn plan was. Kijk, uh, uh, dat was niet zo dat dat nou de, uit, de uitkomst van die top was. Uh, waar het om ging is dat ik vind dat als je in Europa ziet dat op, op sommige plekken echt tekort is van mensen en op andere plekken is een aanbod van mensen. Dat je altijd moet kijken hoe kun je dat oplossen. Uh, ik, ik zou het niet kunnen zeggen om hoe, hoe grote aantallen dat gaat. In een land als Duitsland is dat natuurlijk om, gaat het echt om grote aantallen of grotere aantallen omdat die bijvoorbeeld in hun technische beroepen op dit moment uh, groei hebben. Terwijl ze te weinig jonge mensen hebben opgeleid. En Nederland kent ook dat probleem. U hoorde premier Rutte en uh, minister Asja Eder. Correspondent Frank Genoud was bij ze in Parijs. Het NLS Radio 1 Journal. Volleybalbondscoach Edwin Benne heeft rigoureuze maatregelen genomen in zijn selectie. Vier ervaren spelers hebben geen uitnodiging gekregen... om mee te doen aan het wk kwalificatietoernooi in januari. Rob Bontje, Jeroen Rauwerding, Nico Frerix en Robin Overbeek... hoeven zich niet te melden. En Benne legt het even uit. Ja, Er zijn uh, sporttechnische redenen voor aan te voeren. Het is eigenlijk heel simpel. Ik denk dat, uh, dat andere spelers... op de positie op dit moment uh, meer, uh, meer inbreng hebben. In het team en uiteindelijk ook in het resultaat. Dus uh, ja, nogmaals, het was wel een moeilijke beslissing... maar uiteindelijk uh, is de beslissing te goede van, uh, van het team en, en de ontwikkeling. Zo doen Als het Nederlandse team zich in januari plaatst voor het WK... dan heeft Bondje al laten weten niet mee te willen doen. Rauwerdink zet de deur wel op een kier. Uh, het is dus niet gezegd dat hij het WK mist. Nogmaals de Bondscoach. Nee, zeker niet. Uh, ik ga er zelfs vanuit dat hij volgend jaar weer bij de, de zomerselectie zit. Uh, Dat zou ik ook toejuichen, uh, want dan heb ik gewoon weer uh, ook meer mogelijkheden en meer keus. Maar op dit moment is ze niet uh, voor het komende evenement uitgenodigd. Ajax heeft een boete van 25.000 euro gekregen van de UEFA. De sanctie is opgelegd omdat er in de Champions League wedstrijd... tegen Celtic een spandoek te zien was... met een tekst die beledigend was voor de katholieke Celtic supporters. Ajax gaat proberen om de boosdoeners de boete te laten betalen. En schaatster Marit Leenstra doet komend weekend niet mee aan de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. De vriezin heeft last van een verkoudheid die haar zondag in Calgary ook al aan de kant hield. Leenstra kwam afgelopen zaterdag wel in actie op de 1500 meter, eindigde ze als vierde. Tot zover de sport. Na half zeven dan praten we u bij over de logistieke problemen. Matthijs van der Wiel vertelde er het net over rond de hulpverlening op de Filipijnen. Dit is Radio 1. Hoort u ook al meer over bij Dorot Megens met het NOS Journaal. Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Kruis heeft een tekort aan voedselpakketten... voor de slachtoffers van de orkaan in de Filipijnen. Kruis was er al vanwege een aardschok. En volgens Matthijs van der Wiel, die een oormak is... raken de voorraden van de voedselpakketten op... door de combinatie van die twee rampen. De Israëlische regering stopt met een onderzoek naar de mogelijke bouw... van duizenden nieuwe woningen in nederzetting op de westelijke Jordaanhoever. De Israëlische premier Netanyahu wil de vredesgesprekken niet in gevaar brengen... zegt hij, een wrijving bij de internationale gemeenschap voorkomen. Vandaag zijn er al gemeenteraadsverkiezingen... voor nieuw te vormen gemeenten in Zuid-Holland en Friesland. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe gemeenteraad. Daarom zijn er ongeveer 250.000 kiezers opgeroepen... om vandaag al naar de stembus te gaan. De rest van Nederland gaat op 19 maart volgend jaar. Bij Christie's in New York is een schilderij geveld voor de hoogste prijs ooit. Een drieluik van Francis Bacon, met daarop zijn vriend en collega schilder Lucian Freud, bracht 106 miljoen euro op. Bacon schilderde de portretten in 1969. Het weer. De dag begint vandaag koud met plaatselijk vorst aan de grond en mist. Die lost langzaam op waarna de zonder geregeld doorkomt. Waait een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind Blijft droog vandaag en het wordt 9 tot 11 graden. En de verkeersinformatie: je hoort het al eventjes vandoor, want er is mist... Jonssen Hoka, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Laura. Automobilisten, er last van. Ja, nou inderdaad hoor. Wij krijgen wat meldingen in het zuidoosten van Dan. Daar komt dus af en toe dicht een mist voor. Even oppassen geblazen. De files op de A7 richting Zandam bij Purmerend Noord 2 kilometer. Verderop 3 kilometer bij de Afritweide Wormen. En op de A15 richting Rotterdam. Bij Sluidegd West 2 kilometer. En verderop in de richting Europort. Daar staat tussen Rotterdam Charloes en Spijkenissen 5 kilometer. Wat verwacht je verder voor deze ochtend? Het is meestal niet heel druk op woensdag. Nee, meestal niet. Maar ja, toch een mist die kan toch wel wat de. Nee, ik verwacht dus toch wel iets drukker de ochtendspits. en Dat betekent rond half negen toch wel zo'n 200 kilometer. Oké, okay, tot later. Yo. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 Journaal. Alle rijken staan weer op een rijtje in de quote 500... en de hulpverlening op de Filipijnen. U hoort zo het Rode Kruis. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional... die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig. Tempo Team heeft honderden ervaren professionals... die in aanmerking komen...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 Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik neem u mee naar de Filipijnen Hulpoperaties beginnen nu beter op gang te komen daar. Maar nog maar minimale hoeveelheden water, voedsel en medicijnen... bereiken de zwaarst getroffen gebieden. Ik heb contact met Merlijn Stoffels van het Rode Kruis in Manila. Um, meneer Stoffels, wij horen van onze verslaggever Matthijs van de Wiel... die was in Oormak nu aangekomen in Tacloban... dat er een tekort aan voedselpakketten is bij het Rode Kruis. Hoe kan dat zo enkele dagen al na... De ramp? Ja, dat klopt. Um, er zijn twee dingen aan de hand. Het ene punt is dat um, we eerst dagen uh, uh, gebruik hebben moeten maken van wat het lokale Rode Kruis aan hulpgoederen had.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 ...zoveel mogelijk gaan, gaan bevoorraden. En dat zijn ook de meest veilige plekken, want ja, daar moeten we goed naar kijken. Het is, het is niet overal even veilig om de hulp te, te verlenen. Nee, we vertelt u daar eens over, want wij begrijpen dat ook van onze verslaggever Matthijs van de Wiel... ...dat het ronduit onveilig is zelfs, dat er plunderaars en rebellen zijn... ...die het op de voorzieningen voorzien hebben. Ja, om daar even uh, wat meer over uit te leggen, Inderdaad, bij Taclo, Tacloban City bijvoorbeeld, is het op dit moment eigenlijk te gevaarlijk. Dus we hebben nu besloten om een distributiecentrum bij Ormok uh, neer te zetten, zodat we vanaf daar de distributies kunnen doen. Dat is niet alleen voor ons belangrijk, maar ook belangrijk voor de mensen die de hulp krijgen, uh, want ze moeten hem vervolgens wel houden als ze de hulp krijgen, zeg maar. Mm -hmm. Uh, dus daar moeten we, moeten we rekening mee houden. Ja, en inderdaad, uh, onderweg plunderingen, uh, diefstallen van auto's, dat soort dingen. Dus dat betekent dat we onze hulpverlening heel goed moeten plannen en organiseren. Ja, uh, lukt dat? Dat lukt uh, steeds beter. Vandaag uh, komen er dus uh, allerlei konvooien aan. Uh, we gaan ook uh, nu met uh, een aantal kwartiermakers, uh, dat zijn assessment teams, naar andere eilanden toe. Uh, Cebu en Aklan en Imodo. Uh, dat zijn eilanden waar ook heel veel hulp nodig is... waar we tot nu toe niet aan toegekomen zijn... omdat we op de andere eilanden gefocust hebben. Um, maar goed, ja, er zijn, wat dat betreft, is er zoveel te doen, uh, dat we stapje voor stapje proberen zoveel mogelijk mensen van water, voedsel en medische hulp en tenten uh, ja. te voorzien. Oké, okay. um, Tot slot nog eventjes naar het aantal doden, want um, daar blijft maar onzekerheid en onduidelijkheid over bestaan. Uh, burgemeester van Takloban heeft het over maximaal 2500, uh, officials hebben het over 10.000. Uh, wat is volgens u de meest reële inschatting op dit moment? Dat blijft heel erg lastig. Um, wij denken dat het er zeker meer zijn dan wat de uh, officiële cijfers aangeven. Um, maar het bergen van de lichamen is een van de andere grote problemen op dit moment. Er zijn onvoldoende mensen om het te doen. Het is ook in sommige plekken onveilig om het te doen. Uh, het leger heeft nu ook het Rode Kruis om assistentie uh, gevraagd uh, om um, uh, de lichamen te gaan bergen. En uh, te gaan uh, helpen bij het identificeren van die lichamen. Dat gaat op een bepaalde plek gebeuren, daar moet het lichaam naartoe gebracht worden. Uh, want ja, het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat we weten wie er zijn overleden... en hoeveel mensen er zijn overleden. Een tijd lang zijn de mensen ook in, in, in massagraaf terechtgekomen. Daar zijn ze nu gelukkig mee gestopt. Uh, want ja, dan is het helemaal niet meer te traceren om wie het gaat en wie is overleden. Ja, dat is natuurlijk voor de nabestaanden heel erg heftig. Ja. En dat moeten we zien te voorkomen. Goed. Berlijn Stoffers van het Rode Kruis aanwezig in Manille. Fijn dat u weer eventjes bij ons in de uitzending wilde vertellen. 10 minuten over half zeven is het. Dan de Quote 500. Zijn, uh, rijker, zijn rijker geworden, blijkt uit de lijst van die 500 rijkste Nederlanders. Totale vermogen wordt geschat op 113 miljard euro. En dat is uh, 7 miljard meer dan in 2012. Verslaggever Jeroen Schutteijzer sprak gisteravond in Amsterdam... met uh, de hoofdredacteur van Quote, dat is Mirjam van den Broeken. De rijken zijn weer rijker geworden inderdaad, ja. Hoe kan dat nou? Het is crisis, hè? Wat uh, ook absoluut meespeelt is dat uh, de beurskoers ontzettend omhoog gegaan zijn. En daar hebben veel uh, quota-500 leden toch wel van geprofiteerd. Wat is u meest opgevallen? Wat ons uh, vooral is opgevallen is dat het wel steeds lastiger wordt... om uh, de rijken zover te krijgen dat ze meewerken aan mooie reportages... en grote verhalen en dat soort dingen. Ze zijn wat schuwer geworden en ik denk dat dat wel echt een effect van de crisis is. Even wat feiten. Wie is de nummer één? De Nummer 1, het is niet heel verrassend, want ze was het vorig jaar ook en ze is ontzettend rijk. Is Charlene de Carvalho Heineken, de erfgename van Freddy Heineken, de dochter. Een miljardje of? Zeven. En wie is er heel hard gezakt dit jaar? Uh, iemand die echt zo hard gezakt is dat hij er bijvoorbeeld niet meer op staat, is uh, Hans Breukhoven. Faillissement van zijn uh, Free Record Shop natuurlijk. Wordt de redactie nou wel eens gebeld door anderen die zeggen: van joh, je moet. Uh, nou, die personen eens even onderzoek doen. Ja, ja we worden geregeld getipt uh, door, uh, door mensen. Van, uh, mijn bierman uh, die rijdt uh, drie Ferrari's, dus die moet er zeker op. Maar heel vaak uh, als we dan uh, eventjes uh, in het kadaster duiken... en in de Kamer van Koophandel, dan valt het toch best wel tegen. Dus. Jullie werken maanden hè, aan uh, dit nummer. Hoeveel zijn er vorig jaar van verkocht? Want ja, die bladenmarkt, dat is allemaal een beetje moeizaam. Uh, nou ja, dit is wel echt ons uh, koningsnummer hoor. Dus dat wordt ook altijd wel goed verkocht. Uh, ik weet zeker dat het uh, rond de 100.000 zit. Dus dat is wel echt heel lekker hoor. Dus behoefte aan. <laughs> kennelijk. We vinden het allemaal leuk hè? om te kijken hoe rijk anderen zijn. Ja, ja kennelijk uh, vinden mensen dat leuk. En het is ook leuk. En het is ook een, uh, ja, een viering van succes. En uh, het heeft ook wel ja, een maatschappelijke waarde om te zien uh, waar het geld zit. Want geld is natuurlijk ook op een bepaalde manier weer macht.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 Ja, nou dat is mooi. Voor deze meneer Rijkste. Familie in Nederland blijft de familie Brennick Meijer van het CNA Concern met 23 miljard euro. En op de plek 5 staat quote, volgens de quote de Koninklijke Familie. Met een geschat vermogen van 900 miljoen euro. Ook niet slecht. Een flink aantal Eriken gaan voorlezen uit Erik of het Klein Insectenboek. Straks spreek ik er één: Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst naar nou Mark Robin Visser in Leeuwarden. Ik buig mij over een grote stadsplattegrond van uh, Leeuwarden... die hier uh, op de tafel uh, van het partijbureau uh, van de PvdA uh, ligt uitgespreid. En daar staan allemaal aantekeningen op... waar ik nou niet meteen zelf uh, wijs uit kan, maar Henk wel. Henk werkt. Oh nee, meneer Henk Dijnen. Ja, dit is de plattegrond van uh, de stad. Ja. En hier staat op aangetekend in welke wijken we deur aan deur uh, zijn geweest. Dat zijn onze zogenaamde windenwijken. Hè, daar waar veel kiezers van de PvdA uh, zitten. En uh, die wijken zijn we daar afgelopen uh, weken allemaal langs geweest. Soms meer dan één keer zelfs. Henk Dijnem is wethouder Economische Zaken in Leeuwarden. De mooie gemeente Leeuwarden. En ik maakte even een grapje. Henk Dijnem heet hij dus luisteraars. Niet Henk werkt zoals dat met grote letters op de poster staat. Is dat misverstand vaak? Uh, heeft zich dat vaak voorgedaan? Nee, dat ben ik nog niet uh, tegengekomen. Iedereen had wel, uh, denk ik, in de gaten dat dat onze verkiezingsleus uh, was. Juist. En daarmee laten we zien dat het uh, gaat om werk en om uh, ambitie. 15 werkloosheid, iets meer, denk ik, hè, in Leeuwarden. Dat is uh, fors, mogen we zeggen. Ja, de werkloosheid is uh, veel te hoog. Uh, alhoewel er uh, de afgelopen jaren heel veel banen zijn bijgekomen. Uh, maar de werkloosheid, de, de crisis heeft hier ook toegeslagen, toegeslagen zou je kunnen zeggen. Uh, en uh, ja, dat is ook een van de belangrijkste thema's in de verkiezingen. Hoe maken we nieuwe banen en hoe zetten we de ambitie... die we de afgelopen vier jaar hebben getoond, hoe zetten we die door? Ja. Nou heeft u heel veel mensen gesproken. Hè? Ik zie hier op de kaart allemaal straten die zijn roze uh, rood uh, aangetekend. Betekent dat dat u daar allemaal doorheen gelopen hebt? Ja, daar zijn we overal uh, doorheen geweest. En wat hoor je dan van de mensen? Nou, wij hebben over het algemeen redelijk positieve reacties gehad. Iedereen uh, ziet wel, of de meeste mensen zien wel... dat uh, die stad veranderd is de afgelopen uh, jaren. Uh, er is hier heel veel geïnvesteerd. Uh, de investeringsdichtheid in Leeuwarden is, hoort bij de hoogste in Nederland. Maar zo'n slogan Henk werkt, dus dat spreekt dat de mensen aan? Ja, ik krijg het heel vaak terug. Er waren ja. ook grapjes over gemaakt, natuurlijk, maar dat is alleen maar goed. Mensen ja. hebben het erover. Ja. Uh, uh, dus ik heb daar over het algemeen hele positieve reacties op gehad. Zeg Henk, uh, heel grappig... want hier buiten hangt dus ook zo'n grote poster... voor jullie uh, partijbureau, voor het raam. En daarnaast, daar hangt jullie uh, opponent? Ja, de lijsttrekker. De buurman? Ja, de buurman. Uh, hele dat is van de VVD. Aardige, ja, een hele aardige jongen overigens. Dat is de lijsttrekker van de VVD... Ja. Uh, Serge Hallander En die woont toevallig hier schuin uh, boven. Dus die heeft alles kunnen volgen wat wij hier uh, hebben gedaan. Zullen we daar eens even naartoe gaan? Ja, we kunnen wel even bij hem kijken. Ik we hem even aanbellen daar? Ik hoop dat u wakker is. Gaat u mee? Ja, ik ga even met u dan mee. Dan heb ik ook nog een slogan. Oké. Okay. Henk gaat mee naar de VVD. Henk gaat mee naar de VVD. Ja, prima. Kom op, let's go. Ja, daar gaan ze. We wij gaan meteen door naar René Passet voor de verkeersinformatie. René. Het is mistig in het zuidoosten van het land. Er staan een paar files. Een autobrand zojuist op de A15 zorgt voor vertraging van Rotterdam naar Gorkum. Die auto staat bij Patendrecht en veroorzaakt daar nu twee kilometer. De rijstrook is dicht. En uitgelopen werkzaamheden tussen Amsterdam en Alkmaar. Daardoor rijden er minder treinen tussen de hoofdstad en Noord-Nederland. De vertraging is een uur. Terug van spinvis, ook uh, wel bekend als uh, Erik de Jong. En Erik de Jong komt terug, want we hebben hem zo aan de telefoon. En dat gaat over het boek Erik of het Klein Insectenboek van Godfried Bowmans. Wordt vanmiddag in zijn geheel namelijk voorgelezen door een aantal bekende Nederlanders die allemaal Erik heten. Zoals uh, Erik van Muiswinkel, Erik de Zwart, uh, oud-politicus Erik Jurgens en dus ook uh, Erik de Jong. Allemaal als onderdeel van de campagne Nederland leest. Verhalenverteller Erik Borjas maakte er eerder al eens een voorstelling van. Het is wesp, wesp, wesp. Doodgraverkevers, die ruimen alles op dat dood is. Uh, no. Ik dacht toch echt dat u dood was. Hebben die keulen helemaal voor niks gegraven. Vanmiddag is het geen voorstelling, maar een voorleesestafette. Um, en ik zei het al, wie een aantal pagina's zal voorlezen is Erik de Jong. beter bekend als spinvis. Goedemorgen. Goedemorgen. Galo. Ik vind het echt een verhaal voor jou. Fantasierijk, dromerig, een beetje vreemd. Ja, dat klopt wel. Ja, ja. Het was al heel vroeger, dat in de, op de lagere school. Uh, toen werd er nog aan het eind van de dag nog wel eens voorgelezen. En... Uh, de meester van Harkerkool, die uh, in mijn geval, die, die las vaak voor uit, uh, uit, uit Erik en het kleine zittenboek. Het is uh, inderdaad, wat je zegt, het is een soort uh, Alice in Wonderland-achtig uh, verhaal. Van een jongen die in een, in een schilderij valt. En uh, in een soort droom, uh, de, de insecten die daar in leven in, in die wereld uh, tegenkomt. En uh, die insecten hebben allemaal een soort uh, karakter. en uh, Het is een soort uh, afspiegeling van de maatschappij. Mm -hmm. en, uh, maar ja... Als kind heb je dat niet direct door. Dat, het heeft een aantal verdiepingen, zeg maar, dat, dat verhaal. En een, als je, in de eerste verdieping is het een sprookje. Ja, en als je wat ouder wordt en wat wijzer wordt... dan, dan zie je dat, dat, dat, dat hij daar veel meer heeft bedoeld... Meer heeft ja, en als meester van Arkel dat voorlas, wat gebeurde er dan met je in de klas? Ja, dan was je meteen dan, helemaal weg? Ja, dan was ik helemaal weg. Dan droomde ik helemaal weg. Ja, dat werkte bij mij heel erg goed. En nog steeds. Maar dat geldt ook voor Alice in Onderland en uh, Little Nemo of dat soort verhalen. Ja, het, gebeurt ja, nog steeds? Ja, dat gebeurt nog steeds. Het, Gelukkig het, maar. Ja. En, en die diepere lagen, je had het er al even over. Wat, wat valt je daar vooral in op? Wat wilde Godfried Boom ons, ons eigenlijk vertellen? Um, dat, het... het, het, het het begint met een, uh, met een, een, een uh, regel van Leonardo da Vinci. Um, uh, wij zijn alle ballingen levend binnen de lijsten van een vreemdschilderij. Wie dit weet leeft groot en de overige zijn insecten. Dus het is een soort uh, motto eigenlijk waardoor je... Um, en dat, we zijn allemaal maar heel klein. En dat heeft hij proberen uit te drukken, denk ik... doordat die dieren die hij tegenkomt, insecten... zijn eigenlijk allemaal wel op een eigen manier... Uh, Hooghartig of menen de waarheid in, in pacht te hebben. Mm. En uh, langzaam in zijn reis uh, komt hij erachter dat hij, dat hij uh, zichzelf zo niet moet zijn. En, ja, het is een soort. Uh, coming of age uh, uh, boek, zo zou je het ook uh, kunnen zeggen. Ja, ja en, en in die lijst, als, als misschien kokon waarin je in je leven kan ja. zitten... om daar uit te breken via je fantasie. Dat is ook ja. een verhaal volgens mij, hè, want Boman Dat is ook, ja, ja. Klopt. Ja, dat is ook een manier om het uh, te bekijken. Ja, het is, het is een, een heel, echt wel een groot boek eigenlijk. En dat vind ik wel... dat is ook wel jammer, want uh, heeft is nooit echt zo echt erkend als schrijver, hè. Hij, is, hij heeft nooit of geen, geen literaire prijzen gehad of zo. Hij is altijd wel heel bekend geweest natuurlijk door zijn televisiewerk. Hij was natuurlijk een veelgezien iemand op radio en tv. Uh, maar, maar als schrijver is hij door de kritiek nooit echt serieus genomen. En dat is, ja, dat is net als uh, Martin Toner misschien wel van Oli Bommel... die hetzelfde lot is beschoren. Hmm. En vind ik, niet, vind ik niet terecht. Ik vind oh. het wel een heel groot, een groot boek. Mooi. Dan vandaag alsnog een eerbetoon ook aan Godfried ja. Bomans En uh, Erik over het kleine insectenboek. Succes met het voorlezen. Dank je wel. En bedankt, Erik de Jong. Jo. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Femke Woldhuis is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Trouw en het Algemeen Dagblad die besteden nog de hele voorpagina aan de Filipijnen. Bij de andere kranten neemt de ramp een iets kleinere plek in op de voorpagina's. De vrouw vraagt zich af hoe je het rampgebied moet bereiken uh, en waar je moet beginnen met hulp. Een nieuwe storm belemmert het vliegverkeer en de wegen zijn chaos door al het puin. Het Algemeen Dagblad plaatst een foto van een Filipijns jongetje met een grote groene fles in zijn armen. Hij is helemaal nat en daarnaast staat de grote kop. Hoeveel hulp krijgt hij van u? Tot nu toe is er volgens de krant 2 miljoen euro ingezameld. Dan ander nieuws, ook in de kranten. Oppositie en coalitie in de Tweede Kamer... zijn even niet zo blij met vicepremier Ascher. Hij ontbrak afgelopen maandag bij een belangrijk pensioenoverleg... omdat hij thuis met zijn kinderen Sint Maarten wilde vieren. Het vicepremierschap is geen deeltijdfunctie. Dat zegt een anonieme fractievoorzitter uit de oppositie in De Telegraaf. Een bron uit de coalitie is nog duidelijker. Het is hier geen kleuterschool. Nou goed, het aantal laaggeletterden onder 45-plussers stijgt snel. Deskundigen zeggen in de Volkskrant dat dat over een jaar... of vijf tot grote tekorten op de arbeidsmarkten zal leiden. Het probleem wordt groter onder ouderen... omdat iedereen langer moet doorwerken. Deskundigen pleiten dan ook voor bijscholing van volwassenen. Dan naar het eh, FD. Zware industrie in Europa, ook die in ons land... krijgt de komende jaren veel meer last van concurrentie... uit de Verenigde Staten en Azië. Dat voorspelt het Internationaal Energieagentschap... in het Financiële Dagblad. Het nadeel voor Europese bedrijven... is dat zij meer betalen voor energie. Oplossing is om meer in te zetten op energiebesparing. Dat zegt de directeur van het agentschap, Maria van der Hoeven. En inderdaad, dat is onze oud-minister van Onderwijs en Economische Zaken. Dan nog even naar de Telegraaf in het Amstelhotel... zonder de brute Adonis aan haar zij. Nou, Dan mag u raden over wie deze kop in de Telegraaf gaat. Inderdaad, Estelle, Estelle en Badder Hardy. <laughs> ja, je hebt het goed, Femke. Ja, zij zou deze week, in week tegen Weekblad Privé hebben gezegd... dat zij en Bader even afstand nemen van elkaar. Ach jee. staat dat in het telegram? Dat staat erin. Hallo, ik ben Hans van der Tocht, kozijnen-specialist. Wilt u hout of kunststof? Heeft u last van tocht? Wel gerust met mij, kozijnen-specialist Hans van der Tocht.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 en één vaste prijs per medewerker. KPN doet het gewoon. Stap ook over op KPN1. Maak een afspraak met één van onze geselecteerde partners... of ga naar kpn.com kpn1. Met KPN1 kunt u nu ook makkelijker online documenten delen. Hallo, ik ben Kees en ik ben klaar voor CEPA. CEPA, klaar is Kees. Je regelt het zo op SepaKlaar.nl van Equins. CEPA, klaar is Kees. Ook als je geen Kees heet. Maar Ralf, Farood, René of Daphne. CEPA, klaar is Daphne.